9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Nederlandse hartpatiënten. Ze maken zich zorgen over de controle op kleine ziekenhuizen. En de scholen beginnen weer. En dat betekent wat voor de verspreiding van mazelen. Nu is het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. In de Egyptische hoofdstad Cairo hangt een gespannen rust. De inwoners wachten af of het leger ingrijpt bij nieuwe protesten... van aanhangers van de afgezette president Morsi. Op verschillende plaatsen in Cairo houden sympathisanten sit-ins. Ze negeren een oproep van het leger om de protestkampen op te breken. Bronnen binnen het leger zeggen dat de protestkampen omsingeld zullen worden... en dat betogers eruit mogen, maar niet meer erin. Zo zou het leger de kampen langzaam, maar zonder bloedvergieten... willen laten leeglopen.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 In Mali is de beslissende stemronde in de presidentsverkiezingen zonder problemen verlopen. De uitslag moet binnen vijf dagen worden bekendgemaakt. De vroegere premier Keita zou de meeste kans maken om te overwinning. en nam in deze tweede ronde op tegen oud-minister van Financiën Sissé. Het leger steunt vooral Keita, zegt correspondent Koer Lindeijer.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 eigenlijk vooral op, op basisscholen op dit moment, ook wel op middelbare scholen. En dat is natuurlijk de plaats waar de kinderen elkaar ontmoeten. Als je dat vergelijkt met onze laatste grote epidemie van 13 jaar geleden... ja, toen had je echt een dip na, bij de vakantie... en nu is het eigenlijk ja, behoorlijk doorgegaan. Dus het gaat sneller dan wij gedacht hadden. Vooral in het midden van het land zijn veel gevallen van mazelen bekend. Het zeilschip Astrid, dat vorige maand verging voor de kust van Ierland, is toch niet geplunderd. Volgens Ierse media hebben duikers veel vermiste voorwerpen teruggevonden. Kort na de stranding op de rotsen melden Ierse media dat plunderaars hadden toegeslagen. Onder meer het antieke kompas, de scheepsbel en het stuurwiel werden vermist. Met nader inzien is er geen bewijs van plundering te vinden. Topstukken als de scheepsbel en het kompas zijn teruggevonden, aangespoeld op een strand of onder water bij het wrak gevonden. Vandaag af en toe zon, er valt slechts een enkele bui. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Morgen dan, zon overal, maar ook wel wat vaker weer buien... en dan misschien zelfs onweer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka. Met een viel op de A9, Alkmaar richting Almstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoofdorp, 3 kilometer. Er zijn problemen bij de spoorwegen, want door Koperdistel rijdt er tussen Maastricht en Sittard geen treinen... en de vertraging is meer dan een uur.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 Als het droog is, en dat is het, dan kan er dit gebeuren. Mijn vrouw die maakte me wakker en die zei van... Uh, je moet het bed komen, want de dijk is doorgebroken. Ja, dat gebeurde in wilnis een paar jaar geleden. Vandaag worden de dijken geïnspecteerd. De veendijken met name, want die lopen gevaar door de droogte. En de vredesbesprekingen in Israël... als ze al van start gaan, dan gaat dat zeer moeizaam. Want Israël gaat verder met de bouw van huizen in Palestijns gebied. Zo heeft het Israëlisch kabinet besloten. En woensdag gaan de Israëli's en Palestijnen dus verder met hun vredesonderhandelingen. Het lijkt bijna haaks op elkaar te staan. VVD-kamerlid Hans ten Broeke was betrokken bij een eerder Nederlands vredesinitiatief. En hij volgt natuurlijk de ontwikkelingen daar op de voet. Meneer ten Broeke, goedemorgen. Wat vindt u van uh, datgene wat er nu gebeurt in Israël? Aan de ene kant de Palestijnse gevangenen die worden vrijgelaten, zeer dus binnenkort. Aan de andere kant de aankondiging voor weer meer nieuwbouw. Nou, het verbaast me niet helemaal. De nieuwbouw die wordt aangekondigd gaat om een aantal nederzettingen... Die, uh, waarvoor al eerder aankondigingen zijn gedaan. Dus in die zin kan het niet helemaal verbazen. Wat wel verbazenwerkend is natuurlijk dat het nu net weer be uh, wordt bekendgemaakt... op het moment dat... Uh, Palestijn en Israëli's aanstaande woensdag voor een tweede ronde bij elkaar om de tafel gaan zitten... nadat men dus uit Washington is vertrokken. Ja, dat is natuurlijk niet sfeerbevorderend. Nee. Um, en dan druk ik me zacht uit. Ja, de boze um, reacties zijn er al, hè? En, um, ja, die zijn ja, zoals voorspeld. Ja. Ja. Maar, die zijn maar waarom komen ze daar dan mee? Nou, ze, ze komen ermee. Ik, ik, ik heb het vermoeden dat het, uh, zoals dat wel vaker in de Israëlische politiek en zeker in het Israëlische kabinet gebeurt, dat het niet helemaal goed is afgestemd. Uh, de minister die dit heeft aangekondigd, de minister van Volkshuisvesting, behoort tot een nationaal religieuze partij, um, uh, dat is uh, meneer Uriel... En die, die heeft dit aangekondigd op het moment dat um, uh, eigenlijk de premier net um, ja, onder het mes moest voor een, uh, voor een, uh, een rugoperatie. Uh, dus ik sluit niet helemaal uit dat dit niet helemaal gecoördineerd is. En het geeft aan hoe groot de spanningen aan beide kanten overigens, maar zeker ook binnen in de boezem van het Israëlisch kabinet zijn bij deze stappen. Uh, en dat moet tegelijkertijd juist een beetje hoop geven, omdat uh, het betekent dat uh, net serieus is, dat hij uh, uh, wel aan tafel wil gaan zitten. Uh, ik heb die indruk zelf ook. Um, uh, en er zijn heel veel krachten die nu worden losgemaakt uh, in de Israëlische samenleving, maar ook in de Israëlische top van de politiek. Uh, die proberen dit uh, dwarsbomen. En ik vrees dat we dit soort zaken de komende maanden, als dit overleg gaat plaatsvinden, nog wel vaker zullen meemaken. Ja, dus nu is het aan alle partijen om je eigenlijk niet aan te trekken van dit soort bewegingen. Hoe, uh, hoe doen de Amerikanen het? Cool het is hier ja. wel het devies. En dat is vooral een devies dat de Europeanen zich moeten aantrekken, vrees ja. ik. De Europeanen? Zeker. Waarom? De Europeanen hebben de neiging om nu direct uh, naar, die, naar die nederzettingen te kijken. terwijl Tegelijkertijd, wat je hier ziet gebeuren is dat... En dat heeft Europa, want velen in Europa hebben dat lange tijd uh, niet, niet uh, willen onderkennen. Is er is wel zonder voorwaarden vooraf aan tafel zijn gaan zitten. Wat men ook altijd heeft beweerd. Dat men de facto de twee-staten-oplossing omarmt. Um, uh, en tegelijkertijd dat er um, een aantal stappen worden gezet. En met name de vrijlating van die gevangenen. Wat volgens mij de enige voorwaarde is die door de Palestijnen is gesteld, die door Abbas is gesteld. Anders dan uw correspondent uh, zojuist beweerde, Monique van Hoogstraten, die ook aangaf dat de Palestijnen altijd over de nederzettingen nog uh, voorwaarden stelden. Ik denk dat dat niet het geval is, omdat anders die besprekingen überhaupt niet zouden hebben plaatsgevonden. Hm. Uh, dus dat zijn forse stappen die de Israëlische samenleving splijten. Er zijn geen families... In, uh, ...in Israël die niet uh, kennis en vrienden of zelfs familieleden hebben... Uh, ...die niet op de een of andere manier mensen kennen die zijn omgekomen. Um, uh, dus, dus dat is iets wat, wat heel diep ingrijpt. En dat is dus een verregaande concessie die men, uh, die men wil doen om aan te tonen dat men serieus is. En ik denk dus ook dat, uh, president of de, de, de, de, dat Perez die heeft gezegd dat er geen weg terug is dat dat hier wel op van toepassing is. Ja, u zegt Europa moet vooral cool blijven, even je niet af laten leiden. Doet Amerika het beter? Speelt natuurlijk een bemiddelende rol. Ja. Um, heeft Kerry een doel voor ogen, een einddoel, waar hij zou kunnen komen? Ja, Het uh, ironische van dit hele conflict, uh, een beetje de evergreen van de buitenlandse politiek, is dat eigenlijk iedereen wel zo'n beetje weet waar het op zou moeten uitkomen. Het is ook al een aantal keren opgeschreven. Clinton heeft het gedaan uh, onder premier Olmert uh, en Bush zijn er nog uh, voorstellen op tafel gekomen. In die voorstellen zitten overigens... Um, ook concessies van de Palestijnen op precies die nederzettingen... waar nu weer die bouw van uh, uh, nieuwe huizen is aangekondigd. En om die reden denk ik ook dat de Palestijnen terecht hier weliswaar een punt van maken. Maar ik uh, vermoed zomaar dat ze uh, toch woensdag wel aan tafel zullen zitten. Ja, dus die boosheid hoort er ook een beetje bij. Zeker, er hoort heel veel spel bij, Dat hoort, uh, hoort bij, maar dat is niet, niet alleen spel om um, um onderhandelingen onder druk te zetten. Dat is ook om achterbannen uh, die, die uh, meer dan ooit bij eerdere onderhandelingen uh, gepolariseerd zijn geraakt, om die tevreden te stellen. Dat zit aan de Israëlische kant, dat zit ook aan de Palestijnse kant. En ik denk dus dat Europa er goed aan doet om het kompas van Kerry zoveel mogelijk te volgen uh, en daar um, uh, ja, toch redelijk stoïcijns in te zijn we dit uh, volgen. Hartelijk dank. voor ja. Goedemorgen. Sociale diensten dan. Sporen vaker bijstandsfraude op. Ongeveer een kwart meer dan enkele jaren geleden. Ik ga daarover praten met René Paas, voorzitter van DIVOZA, de koepel van sociale diensten. René Paas, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe wordt die uh, fraude opgespoord? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, op allerlei manieren. Uh, en ook een aantal manieren die nieuw zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, veel intensiever gebruik van social media. Als je op... Uh, uh, op Facebook rondtoetert dat je een bedrijfje hebt, dan kan het zijn dat je ook de aandacht trekt van de sociale dienst, omdat je tegelijkertijd daar ook in de bak zit. Ja. Um, zo dom maar zijn de, de mensen toch niet? Ja, zo dom zijn ze wel. Um, en uh, het, is, het, is, het is vrij dom, want de bijstand is ja. er natuurlijk niet om mensen die zelf inkomen hebben.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 Uh, ik heb zo geen schrijvers paraat, maar, uh, want ik bel u vanaf de camping. <laughs> maar, uh, maar het is absoluut waar dat, uh, dat uh, de oogst, uh, de opbrengst van de, van de hoeveelheid uh, fraudecontrole, dat dat de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Ja, dan zou je kunnen denken: die controle wordt nog wel even nog wat meer verscherpt. Ja, het is, het is ook zoeken naar een optimum, want ook controleren kost geld. Ja. Uh, dus wij zijn, voor, wij zijn er voor om het stelsel te beschermen. En wij zijn er vooral voor om mensen zo goed en zo snel mogelijk weer aan werk te helpen. Dat valt niet mee, want het is crisistijd. Maar de bedoeling is dat mensen zelf in hun inkomen kunnen voorzien. En als je dat even niet kan, dan is er bijstand. Uh, en sociale diensten besteden een deel van de middelen die ze hebben voor de uitvoering aan het tegengaan van fraude. En dat blijkt te lonen. René Paas, hartelijk dank. Prettige vakantie hartelijk. verder. Dank u wel. Als u terug bent is er veel te doen. Ik denk het ook. Goedemorgen. Dag. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Ja, mazelen zitten nog steeds met die epidemie. Zal het aantal besmettingen nu toenemen, nu de scholen weer zijn begonnen? In ieder geval in het zuiden van het land. Roel Coutinho van het RIVM hoort u daar zo dadelijk over. Stichting Hartpatiënten Nederland roept patiënten op zich te melden als ze ernstige klachten hebben over ziekenhuizen. Dit naar aanleiding van de vaatchirurg die aan het werk was in het ziekenhuis van Hogeveen, zonder de juiste papieren. Henry Hane van de Stichting Hartpatiënten Nederland, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, van waar deze omroep, oproep? Ja, we willen weten van wat er aan de hand is, want is dat nou een incident? Of uh, zijn er meer mensen die daar ervaring mee hebben of die dat hebben meegemaakt? Wat verwacht u? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We hebben het meldpunt in de tijd ingesteld naar aanleiding van de problemen bij het ziekenhuis en spijkenissen. En toen liep het storm na instelling van het meldpunt. Dus we zijn benieuwd hoeveel mensen zich nou melden. Ja, je zou denken, dit is een incident. De man is niet goed gecontroleerd, had niet de juiste papieren. Maar dan moet u toch eigenlijk vermoeden dat dat misschien niet zo is. Ja, je weet niet of dit het topje van de ijsberg is, hè? want je zag, uh, dit is niet de eerste keer dat, uh, dat een uh, chirurg uh, zich uh, inlaat met zaken waar hij eigenlijk uh, geen papieren voor heeft. Uh, dat is vier jaar geleden ook al eens gebeurd bij het ziekenhuis in Wins Winschoten, waar een chirurg een uh, foute diagnose stelde op grond waarvan een vrouw uh, om leven is gekomen of gestorven is. Uh, toen ging het logemeen met een gescheurde buikslagader, waar dus eigenlijk een vaatschirurg uh, bijgehaald had moeten worden. En uh, wij willen gewoon weten, van komt dat vaker voor? Ja. Waarom zouden deze mensen op dit soort... Uh, Operaties gezet worden, heeft u een idee? Ja, je, je vraagt je dat af, hè? is het acuut en is er sprake van puur van bezorgdheid, waarbij die mensen dan ja, puur vanuit de, de bezorgdheid de handelingen doen die ze niet mogen. Of is er een druk gezien de economische situatie van het ziekenhuis? Nou, als dat laatste het geval is, dan is er iets goed mis. Ja, um, en zegt u dan van, nou ja, als je, als je dit niet aan kunt uh, qua geld of qua omvang, dan moet je dat als ziekenhuis niet meer doen? Ja, wat, wat zou kunnen is dat ziekenhuizen een moeite hebben om uh, ja, een, een economisch gezien in leven te blijven. En dat ze dan uh, eigenlijk al de neiging hebben om meer te gaan doen dan wat ze eigenlijk mogen. Uh, in plaats van patiënten tijdig door te sturen naar uh, centra die daarvoor geschikt zijn. Want daar zou u voor pleiten. Doe, ja, het, doe het vooral in, in, in centra die dat kunnen. Ja. ja. U roept de patiënten op zich te melden. Wat gaat u met die meldingen doen uiteindelijk? Nou, we gaan die inventariseren. We gaan kijken hoe groot het probleem is en uh, hoeveel het voorkomt en waar het voorkomt. En ja, als daar als uh, schokkende dingen uit, uh, uit uh, blijken, dan uh, neem ik contact op met de IGZ en met de minister. Ja, IGZ-inspectie voor de gezondheidszorg, ja. vindt u dat die dan uw steek hebben laten vallen? Nou, dat weet ik niet. Uh, dat is nog te vroeg om daar iets van te zeggen. Ik weet ook niet hoe ver ze al uh, bij andere ziekenhuizen iets dergelijks uh, onderzocht hebben. Dus dat zouden we even moeten afwachten. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja. Meneer Hanen van de Stichting Hartpatiënten van Nederland. Verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahoka. Met 1-4 op de ring Amsterdam. De A10 Westrichting Den Haag staat 2 kilometer voor de Koentunnel En problemen bij de sporenwegen. Want vanwege koperdistalrijder tussen Maastricht. En Sittard geen treinen, maar bussen. De vertraging is meer dan een uur. Rigby hoort u nu met lighter. Het is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Tien voor half tien geweest.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 Door een afslaggever Martijs van der Wiel. Want ondanks de regen de afgelopen dagen is het op heel veel plekken in Nederland nog steeds erg droog. En dus worden de dijken geïnspecteerd door de waterschappen. Martijs, je bent 10 kilometer aan het lopen. Over de Zuid-Hollandse <laughs> dijk bij Leimuiden aan het inspecteren. Nou moet je al over de schuren heen springen. Nou niet over... Uh, ja, nou op sommige plekken is het inderdaad wel uh, dat om de paar meter... Uh, een probleempje, een aandachtspunt noemt Piet Schering, de inspecteur... dat dan uh, uh, geregistreerd wordt en dan prikt hij met zijn stok. En dan kijkt hij, is het erger geworden? U komt onder een paar dagen, hè? Ja, dit doen we dan uh, twee keer in de week minimaal. Al nagenlang uh, droogteprobleem zich voordoet... wordt er vanuit uh, het waterschap wordt besloten... Blijven kijken hoe het ervoor staat met die scheuren, verzakkingen... kleine aardverschuivingen, zie je dan in het gras. En net weer een nieuwe aandachtspunt, want zo heet het, geconstateerd. Hij zag dat het gras er iets anders uitzag, hier ander type gras. Een ander soort gras. Ging prikken met zijn stalen stok en inderdaad, het is, uh, hij ging er te makkelijk in. Ja. En dat zien, is dan een teken van? We zien aan het soort gras wat, uh, wat er groeit... of dat uh, met vochtigheid of met droogte te maken heeft. Nou, Dit is een soort gras wat erg graag gedijt op vochtige grond. Oh, dan is er geen probleem van verdroging, zou je zeggen? Het zou niet zo uh, kunnen zijn dat het met verdroging te maken heeft... maar wel met de aanvoer van vocht in de ondergrond. Ja. Is ook niet goed. Uh, moeten de kleiwagens al gaan rijden? Want dat is de manier waarmee het wordt opgelost. Hè? Als het echt te droog wordt, laag klei eroverheen. Uh, absoluut nog niet aan de orde. Dit is iets wat we gaan uh, in de gaten gaan houden en uh, gaan monitoren. Ja, nu is hier het uh, talud, dus de, de kant van de dijk aan de polder, vrij vlak. 4,5 meter lager liggen, ligt de akker hier vergeleken bij het water uh, wat uh, door de dijk wordt tegengehouden, deze Veendijk. Uh, hier is het vrij vlak. Hier zijn er niet veel problemen. Net waar op een heel stel stukje. En dat was echt onder. de paar Meter, dat u met die stok heel erg makkelijk erin prikte. Um, u komt om een paar dagen kijken, wanneer is het nou tijd voor een, voor een spoedreparatie, voor echt ingrijpen? Dit wordt dan doorgegeven aan de, aan de organisatie binnen, en dan gaan onze heren techneuten, die gaan dan beslissen van wat voor uh, maatregelen eventueel genomen gaan worden. Het zou kunnen, dus dat daar even snel iets moet worden gefixt. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. En wij lopen dan uh, die dijken af kilometers lang en uh, ongelooflijk met wat voor een sierlijke zwier <laughs> de inspecteur Piet Schering dan over dat prikkeldraad heen stapt. De schapen kijken er al niet meer van op, maar ik wel, want zijn spijkerbroek is nog heel en je moet bij ieder weidje moet je weer over zo'n uh, uh, uh, hekje heen. Het is bij, net, uh, bij mij net fout gegaan bijna en ja, dan komt u met die prikstok aan. Ik zou denken dat kan toch veel, uh, veel moderner met zondes, uh, vochtigheidsmeters in de dijk, satellieten die het in, uh, in de gaten houden. U prikt gewoon met een stalen stok in de grond. Dit is dan uh, visuele inspectie met droogte. Er zijn ook kadervakken die, die, die worden ook gemonitord met uh, waterspanningsmeters, met uh, pijlbuizen. En, uh, en met die gegevens gaan we ook de reconstructies uitvoeren. Je ja. moet echt allebei, u moet nog steeds prikken? Ja, ja. met ja. deze droogteinspecties is het echt de visuele inspectie... Ja. met behulp van de prikstok. Ja. Vrij willekeurig trouwens, hè? want u, loopt, u kijkt eventjes... u prikt hier en daar en u loopt weer verder. Mist u niks? Uh, ik zal best wel wat missen, daar ben ik van overtuigd. Maar... Uh zoals we het nu doen, dan zijn we nog niet tegen problemen aangelopen dat we iets gemist hebben. Nee. Nu doet u dit om de paar dagen, omdat het nu zo droog is, omdat het een tijdje niet geregend heeft. Nou, dat zal in de toekomst wel eens vaker voorkomen, hè? we kennen alle verhalen over het klimaat. Moet het dan eigenlijk niet op een hele andere manier verstevigd worden, hier aangepakt, deze Veendijk? Want dit is heel arbeidsintensief. Dit is heel arbeidsintensief, vooral met die droogteproblemen. Maar uh, deze kader die staat ook op de nominatie... om binnen een jaar helemaal gereconstrueerd te worden. Dat wil zeggen, klei erover. Uh, hier is een kaderverbeteringsplan, uh, wordt hier uitgevoerd. En dat betekent dat uh, de binnentelut wordt uh, verzwaard met klei... En de, de tuimelkade wordt weer op NRP-hoogte gebracht. Dus uh, we hopen dat we hier binnen een anderhalf jaar... dat we hier de werkzaamheden volledig uitgevoerd hebben. Gaat hem inpakken in feite? We gaan hem helemaal inpakken en beschermen met klei. En vooral heel stabiel maken. Ja, wij lopen verder, als ik u zo hoor. Ik vind het er allemaal wel spannend uitzien. Die scheuren waar u dan die paal, die, die prikker insteekt... maar die boeren hier beneden, die maken zich geen zorgen. Absoluut geen zorgen. Ik maak me ook geen zorgen. Geruststellend nieuws vanuit Leijmuiden in Zuid-Holland. Matthijs van der Wiel is daarbij de dijkinspectie. Vanwege de droogte moet dat gebeuren. Half tien morgenochtend. Dan is Lara er ook weer. Zijn weer met z'n tweeën. Nu is Wouter Keurpenzoek hier. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Ga je, ga je zo doen? Ja, de vervoerbedrijven verdienen tientallen miljoenen euro's aan vergeetachtige reizigers. Dat meldt de Telegraaf. En dat is een schande. Meldt de reizigersorganisatie Rover straks bij ons. En Belgische postbodes zouden meer taken moeten krijgen. Niet alleen maar post bezorgen, maar verzekeringen verkopen... de meterstanden opnemen, noem maar op. Comportage, ja. En filmregisseur Alex van Warmerdam is de gast. Zijn eerste film gaat eind van deze maand in première. Hoort u zo dadelijk bij de KRO op Radio 1. Dit is Radio 1. Nu is het half tien, het NOS-journaal Mark Visser.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 Het zeilschip Astrid, dat vorige maand verging voor de kust van Ierland... is toch niet geplunderd. Volgens eerste media hebben duikers veel vermiste voorwerpen teruggevonden. Bij nader inzien is er geen bewijs van plundering te vinden. En Het RIVM verwacht dat het aantal gevallen van Mazelen de komende tijd verder toeneemt. Nu in het zuiden van het land de basisscholen weer zijn begonnen... verwacht het RIVM vooral daar op korte termijn een toename. Volgens het RIVM heeft de mazelenepidemie zich tijdens de vakantie sneller verspreid dan gedacht. Vooral in het midden van het land zijn veel gevallen bekend. Dan het weer. Vandaag af en toe zon en er valt slechts een enkele bui. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon overal geregeld, maar vallen ook wat buien en er is kans op onweer. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. De vervoerbedrijven verdienen tientallen miljoenen euro's aan vergeetachtige reizigers. Reizigersorganisatie Rover vindt dat een schande. Nieuwe film van Alex van Warmerdam, binnenkort in première. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is twee minuten over half tien. Dit is KRO Goedemorgen Nederland. En we zijn deze hele week op de kermis. Ja, van die kaartjes aan de kassa. Doe meteen meer op Radio 1. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. De OV-chipkaart blijkt een melkkoe voor de vervoersbedrijven. 30 miljoen euro houden ze over aan reizigers die vergeten uit te checken. Volgens bronnen die dat aan de Telegraaf melden. Arjen Kruid is voorzitter van de reizigersorganisatie Rover. Meneer Kruid, goedemorgen. Goedemorgen. Die 30 miljoen euro, klopt dat een beetje volgens u? Nou, dat weet ik niet. Uh, kijk, om dat vast te stellen moet je er echt een goed onderzoek naar doen. Het kan zijn dat het 20 miljoen is. Het kan ook zijn dat het 60 miljoen is. Niemand weet het precies. Kijk, elke reiziger die een overchipkaart gebruikt, weet uit eigen ervaring dat hij soms vergeet uh, uit te checken of soms het gewoon niet kan. Dat het, het poortje niet goed werkt of dat het paaltje niet goed werkt. Ja, wat doe je dan? Dan kan je een formulier gaan invullen, kan je een bedrag terugvorderen. Maar de meeste mensen laten het gewoon zitten, omdat het te veel gedoe is. Maar hoe weet die kaart uh, wat je gereisd hebt? Met andere woorden, hoe raak je dat geld kwijt als je niet uitcheckt? Je moet een vast bedrag, als je nu met de bus gaat, betaal je een startbedrag van 4 euro altijd. En als je uitcheckt, dan wordt er uitgerekend het gereden van laten we zeggen 1 euro 17 cent. Dus dan wordt dat verrekend. Maar als je niet uitcheckt, dan ben je die 4 euro startbedrag bij de bus. En het startbedrag bij de treinen is 10 of 20, in de meeste gevallen 10 euro. Dus dan ben je dat gewoon dus kwijt. Ik zal een voorbeeld noemen, dat was laatst station John Highland. Er werd omgeroepen dat de het niet deden. Dus de reizigers werden verzocht een papieren kaartje te kopen. Goed, als je naar Highland instapt, dan kun je dat doen. Maar als je uit Amsterdam gekomen bent, in een haarlem uit, dan kan je dus niet uitchecken. Dan ben je dus gewoon die 10 euro kwijt. Terwijl het bedrag wat je normaal betaalt tussen Amsterdam en Haarlem is, is een paar euro. Maar u zegt het en het is te ingewikkeld voor die reizigers om het dan uh, te gaan terugclaimen via allerlei formulieren? De reizigers vinden het te veel gedoe. En ik spreek ook uit eigen ervaring. Ik heb een paar keer ook gehaald dat het bij Connection een buspaaltje het niet deed. die bussen zijn die paaltjes gevoeliger. Die bus die trilt. Dus ja, dan wil zo'n paaltje ook al eens een kindje te geven. En ik was op weg naar Nijkerk en dacht je, ja, ga ik nog voor die paar euro... naar nou die hele Souza doen? Dus dat laat je zitten. En ik ben niet de enige, een heleboel mensen laten het gewoon zitten. Ik begrijp de opwinding als het gaat om een fout in, uh, bij zo'n paaltje. Aan de andere ja. kant gaat het nu vooral om mensen die gewoon vergeten uit te checken. Je zou zeggen, nou, dat is je eigen schuld. Ja, dat laatste is zo. Of dat echt zo is, dat, dat weten we ook niet. Er zijn ook situaties, bijvoorbeeld in Amersfoort, waar het vaak daar heb je paaltjes van de NS en paaltjes van Connection... En daar heeft Connection mij verteld: in 10% van de gevallen gaat het dus fout. Nou, ik, die mensen zijn helemaal niet onwillig, maar die mensen snappen het niet. Ik heb de laatste grote groep uh, buiten ons dus een, zien staan kijken naar die mensen op ik kaart. Hoe het zit, maar goed, ik sta er ook niet altijd. Want daar gaan dus ook gewoon door dat soort dingen gewoon mis. Het systeem is ook niet geweldig Ja, maar het duidelijk. gaat nu vooral om de vergeetachtige reizigers. Nee, het gaat om alle. We hebben met de ANWB en Rover het probleem met elkaar aan de orde gesteld. Ongeveer zes weken geleden. Nee, maar ik ben ja. het met u eens dat er wat moet gebeuren aan, als er echt fouten zijn. Dat yes. wil de NS denk ik ook. Maar yes. het gaat er nu om wat, wat vindt u van mensen die het gewoon vergeten zijn. Die ja, moeten toch op de blagen zitten. Dan is het natuurlijk onnozel. En dan is het natuurlijk de vraag waarom ben je het vergeten? Wat was dat? paaltje niet te vinden. Ik heb laatst een Haag Centraalbord verbouwd. We hebben me weesloos gezocht om het paaltje te vinden. Ik was al een in de stad. Ik, vrei, ik heb het paaltje helemaal niet gezien. bleek deze de verbouwing ergens anders te staan. Dus het is niet zo eenduidig van de reiziger vergeten te maken. Maar u kijk, heeft iets minder land. medelijden met die vergeetachtige reiziger... als ik u goed begrijp. Ik heb, het meeste, ik heb met elke reiziger die te veel betaalt, vind ik fout. En het systeem moet zo in elkaar zitten dat je als reiziger niet te veel betaalt. En als je vaststelt dat je om wat voor reden ook te veel betaald hebt dan moet het eenvoudig zijn om je geld terug te krijgen. Ja, wat zou dan een suggestie zijn aan die vervoersbedrijven? Op wat voor manier zou je dan makkelijker je geld kunnen terugkrijgen? Er zijn apps in ontwikkeling. Uh, dus Wat moet aan situatie toe waar iedereen op zijn telefoon... behalve een, een, een app van een reisplanner en eentje van 992... dat je ook een app erop zet van als je merkt dat je iets fout hebt gedaan... dat je onmiddellijk die app kan activeren en zorgt dat het geregistreerd wordt. Maar die app is er nu nog niet, dus wat ja, zou nu dan de oplossing moeten zijn? Nou, die app is dat vrijwel. Ik, ik heb gesproken met mensen... Maar dan dat zijn dat ook alle de de problemen de wereld gelijk uit, dus? Als inderdaad die bedrijven allemaal bereid zijn om hier aan mee te werken... en dat is altijd het, het probleem in de ov samenwerking blijkt buitengewoon uit. zijn... als iedereen hier aan meewerkt, dan zijn we er snel uit. Inderdaad. Wat uh, vindt u dat er moet gebeuren met die uh, tientallen miljoenen euro's... waarom het zou gaan, volgens de Telegraaf? We moeten eerst een onderzoek doen. We ja, eerst dat zeker begrijp ik, dat maar stel nou dat, blijkt. dat dat blijkt inderdaad... gewoon bij de vervoersbedrijven te liggen. Nou, dan moet ik. Als de vervoersbedrijven netjes zijn, dan moeten ze zorgen dat het op de enige manier bij de klant terugkomt. Een jaar lang goedkopere kaartjes? Zoiets. Het hangt van bedrijven af, het hangt van de omvang af. Misschien is bij sommige bedrijven nul euro. Ik kan me voorstellen bij een busbedrijf als EBS, wat een klein busbedrijf is in Waterland, dat het vrijwel niks is. En het zal bij een grote bedrijven als Connection en NS gaat om veel grotere bedragen. Dus daar moet je netjes mee omgaan. Heeft u het gevoel dat uh, veel uh, van die vervoersbedrijven stiekem ook wel een beetje blij zijn... met al die miljoenen euro's die nu gemakkelijk de kas binnenstromen? Ik ik ben teleurgesteld over het feit dat vervoerbedrijven tot op heden niet erg bereid zijn gebleken om mee te werken aan een goed onafhankelijk onderzoek naar de omvang van het probleem. En dat, dat vind ik echt vervelend. En zij zeggen iedere keer, ja maar wij maken ook zoveel kosten, dat moet je dan ook uitrekenen. Nee, zeggen wij, nee, dat gaat er niet om. Het gaat om die reizigers en je moet zorgen dat die reiziger niet meer betaalt dan nodig. En ik vind het jammer dat die vervoerbedrijven daar niet spontaan aan mee willen werken. Daar hebben we last van. Nou ja, die vervoersbedrijven vinden het nogmaals ingewikkeld om te bekijken ja. wie is er nu goedwillend en wie is er... Gewoon vergeetachtig en somm in sommige gevallen zelfs kwaadwillend. Want ja, als je naar Groningen ik... reist ja. uh, vanuit het zuiden, dat kost je 40 euro. Dan is zo'n starttarief van 10 euro, uh, dat je kwijt bent, dat is dan een goedkoperetje naar Groningen. Ja. Als je uitgaat van de kwaadwillendheid van de reizigers, is dat zo? Dat moeten we weet... misschien helaas wel tegenwoordig. Nou, de, misschien moeten we die me voorbereiden... om eens laten zien hoeveel mensen het gaat gaan. Dus er zoveel mensen op zo'n lange afstand. Het overgrote deel van de reizigers zit op de korte afstand. De meeste mensen reizen heel het openbaar voor ongeveer 20 tot 30 kilometer. Dus dat is de grote bulk. En, dan zou je, en, kijk, en als mensen regelmatig... Blijken niet uit te checken, dan kun je die chipkaart kun je blokkeren. Er zijn alle mogelijke mogelijkheden om dat dan, maar dan moet je maatwerk leveren. Dan moet je zeggen: het gaat om die mensen, die mensen tillen iedere keer de boel, dan kun je die over chipkaart kun je blokkeren. Dat wat, kan. Wat meer vertrouwen over en weer, daar pleit je ja. voor. Arjen nee, Kruid van de reizigersorganisatie Rover, dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u het bijzonder interesseert. Door een gebrek aan muizen is het een rampjaar voor de kerkuilen. Waarom kunnen kerkuilen niet overschakelen naar ander voedsel? Alex Schotman, onderzoeker van Altera, heeft het antwoord. Nou, dat is op zich niet zo heel gemakkelijk. Ze hebben wel verschillende soorten voedsel, maar ze kunnen niet zomaar even overstappen op een andere soort. Om een voorbeeld te geven, de laplanduil, die heeft een heel schotelvormige verenkleed rondom zijn ogen. En dat is speciaal om goed muizen te kunnen horen. Ze kunnen in 50 centimeter dikke sneeuw nog muizen horen. Nou, de kerkhuil heeft een vergelijkbare aanpassing. En je kunt je voorstellen dat als het kennelijk nodig is om je zo aan te passen aan het voedsel wat je vangt, dat je niet zomaar even kunt omswitchen. Een voorbeeld van uh, een soort die zich heeft aangepast is de steenhul. Die, uh, die kan goed overschakelen op regenwormen uh, als er gebrek is aan muizen. En dat is een aanpassing aan ons moderne voedselrijke landschap. Heeft u een vraag bij de actualiteit, mailt u ons dan naar Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de kermis. Met verslaggever Roy Heerkens. Een trapje op. Nou, we lopen een trapje op. Dan hebben we wat, ons bekonnetje, hoe we dat noemen. Nou, het is hier uh, lekker koel binnen. En als ik dan binnenkom... Nou, dan, dan zitten we gelijk hier in de keuken. We hebben alles wat er in een huis ook zit. We hebben de vaatwassen, de magatron, de, oven, de koffieapparaat, de ijskast. Nou ja, ik zou zeggen, meer nog. Uh, ijsklontjes zijn dit, volgens ja, mij, of niet? Dit zijn de ijsklontjes, dat klopt. Die werkt helaas niet weer. Maar hij zat er wel. Nou ja, we hebben de afzuiger boven, de, waar we gaan koken natuurlijk. Nou, dan zie je al gelijk dat we dan een eethoek hebben. Daar gaan we, zitten we altijd te eten gezellig. Nou ja, het is, het is in ieder geval, dat valt mij wel ineens op, echt van alle gemakken voorzien. Nou, het is van alle gemakkelijke voorzien. We hebben ja, helaas wel nog een kleine televisie, want er is ge... ja, zoveel ruimte hebben we natuurlijk niet voor. Ja. Uh, maar we hebben alles aan boord. Ja. Ik zeg aan boord, het is geen, het is geen boot. Ja. Maar we hebben ja. gewoon alles. Lopen we door de woonkamer naar uh, de badkamer. Die zag ik al eventjes. Ja. Nou, dit is onze badkamer. Ja. Daar hebben we hebben hier een toilet in de hoek. Ja. En uh, een spiegeltje voor mevrouw dat ze eigenlijk kan opmaken. Dan uh, ja. lopen we de hoek om. Nou, we hebben een bad zitten. Nou, ik zal je nou, zeggen, er zijn, er, zijn, er zijn niet veel mensen in Nederland die zo'n grote badkamer uh, hebben, hoor. Nou, ik ook, niet, althans. Nou, kijk, wij wonen hier ook zwinters in, hè. Dus ja. we zijn toch een gezin. En, uh, nou ja, er moet toch van alles voorzien zijn. Ja. Een wastafel. Een ja. bad. We hebben ook uh, alle automaten erin zitten. De, was, de vato hoe heet het ding. De, de droger en de wasmachine. Ja. Nou ja, de douche die zit dan in het badverwerk. En een ruime slaapkamer. Jullie slapen hier gewoon 365 dagen per jaar, zeg maar. Ja, ja, ja we, hier, dit is gewoon ons huis. Ja, ja. Dus. In de winter ook, maar dan zijn er weinig kermissen. In Apeldoorn hebben we bijvoorbeeld uh, allemaal staanplaatsen. Nou, uh, wij hebben dan zo'n zo, zo, zo, zo, zo stukje grond van onszelf. Nou, dan gaan we winters te heen. Zetten we alles neer. We sluiten het water aan en de stroom. En uh, daar blijven we dan. Het is ook, de winters worden steeds korter, want bijvoorbeeld in uh, het najaar sta ik ook nog open met mijn attractie in Ierland. En die verhuur ik dan, dus daar ben ik ook heel veel dagen. En dan sta ik tot 13 januari, heb ik dit jaar opengestaan. Nou, in eind februari vertrekken we alweer. Dus misschien maar een maand dat we naar Apeldoorn zijn, of twee maanden. En dan houdt het wel op. We zijn toch al het hele jaar aan het, aan het reizen. Wordt het wel eens vermoeiend, zo'n reizend bestaan? Nou, kijk, je bent het gewend en je bent ermee opgegroeid. Uh, ik zal heel eerlijk zeggen, als ik uh, in maand in Apeldoorn zit, ja. of twee maanden, nou tegen die tijd dan denk ik van, goh, wanneer kan ik de biel weer eens uh, inpakken om weg te gaan? Want uh, ja. Ja, ik ben liever, laat maar zeggen, onderweg, als dat ik uh, in Apeldoorn thuis uh, niks zit te doen. Het zit gewoon een beetje in de genen, in het bloed. Ja ik, ja, ik denk dat het zo is. We zijn zo opgegroeid. En, uh, misschien dat mijn zoon het wel leuk vindt in Apeldoorn, kan je me eens vragen. Ja, maar ja, ik maar ben liever vragen. vragen. Ja, ja, ja. ja. Net twaalf geworden. En Vind jij het leuk om, uh, om steeds maar weer uh, te reizen? Hè? Want bij jouw vader zegt ik ben ermee opgegroeid, jij groeit er nu mee op? Nou, ik vind het zelf wel leuk. Want ik vind ook niet, ik vind het zo saai steeds over, altijd op één plek bent, in één stad, overal naar hetzelfde toe gaat. Nu vind ik wel leuk, steeds iets anders en dus. zo. Ja. Heb je veel vriendjes en uh, vriendinnetjes hier? Um, ja, ik heb hier wel veel vrienden. En help je je vader ook al een beetje met, uh, met de attracties? Heel klein beetje. Heel soms. Ik heb niet heel veel zin in. Maar zie je wel jezelf ook al in de toekomst als kermisexploitant? Als iemand die een attractie runt? Ja, dat wil ik wel. Zo wil ik later ook wel op de kermis. Ja. En uh, de vrouw des huizes, Tamara Oderman. ja, en die gaat shoppen zo meteen? Nee, hij wil echt iets voor zijn verjaardag kopen van zijn verjaardagsgeld. Ah, ja. Dus we gaan even naar de stad. Ja, en ik doe hoofdzakelijk uh, thuis veel. Ja. En met de drukke uurtjes dan uh, help ik hem daarmee. Ja, dan, ik... dan is het bij de kassa zitten. En... Ja. Ja. ja, ook een beetje draaien. En ik zorg eigenlijk dat het hier gewoon een beetje normaal verloopt... dat kinderen op tijd naar bed gaan. Oh. En de boekhouding. Ja. en ja. ja, van eigenlijk een beetje op de achtergrond, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, en, en de school, dat soort dingen, schoolreisjes. Hè? Want uw dochter is nu op schoolreisje. Ja, die zijn nu naar het reptielenhuis gegaan met een hele grote bus... En ja, en ik zorg eigenlijk uh, voor thuis, voor alles. Oké, okay. nou, fijne dag. Een verslag van Roy Heerkens was dat vanaf de kermis. Zometeen, hoe kijkt Duitsland-correspondent Rob Savelberg naar Nederland? Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1981. Welkom to de wereld van de IBM personal computer. Take a few minutes to familiarize yourself with the many functions and applications you will be capable of performing. Computerproducent IBM presenteerde op deze dag, 12 augustus 1981, een revolutionair product, de Personal Computer. U weet wel, met die groene letters en die slappe floppy disk. Je had er wel wat geduld voor nodig, zegt John Groenewald, voorzitter van de stichting Computermuseum. Zeker als je het vergelijkt met de tablets van tegenwoordig, die als je ze maar aanzet kun je hem bedienen. Uh, Zo'n machine moest echt op gang komen. Uh, de ventilator werd gestart en het moest ook echt gekoeld worden, want het was, uh, ja, uh, ouderwets, uh, supermodern, maar voor ons nu heel ouderwets. Stick it in de the drive there. Now I'll hit control, delete to boot it up. Loading from the floppy drive. Ja, eigenlijk is het uh, een floppy, is, uh, wat we tegenwoordig zouden kunnen noemen een uh, memory stick, uh, maar dan uh, een half A4'tje. A5-formaat is een 5,5 inch flop ongeveer groot. Ze dus noemen ze ook floppy, omdat ze zo, zo slap waren als een A4'tje, zou ik bijna willen zeggen. Your new system offers a wide variety of options to give you the ability to custom tailor your system to meet your needs now and the growth potential for the future. Destijds was it natuurlijk uh, ontvangen as the uh, ei van Columbus. Uh, iedereen kon zo'n apparaat kopen. Nou ja, iedereen. Uh, ik heb even de prijs opgezocht en uh, 10.000 goldens in 1981. Dat is een enorm bedrag. Maar goed, het was voor. Uh, een behoorlijk groot aantal mensen toch wel bereikbaar. Dus wij hadden nooit gedacht dat we ooit nog eens een computer zouden gaan gebruiken. Maar onze gezamenlijke informatie werd zo'n ratje toe oh. op velletjes, op oh. viltjes op luciferdoosjes... Oude kranten. ...dat wij de Gordiaanse knoop doorhakten en het computertijdperk binnenstapte. Ja, en leuk dat het Ja, is. dat is heel leuk. Ik spreek nou al vloeiend uh, basic, level 1. En ik kan al een kop koffie bestellen in Frankrijk, in level 2. Ja, en het is beslist niet zo dat de computer je creativiteit zou elimineren. Wel nee, in... dat is angst van mensen. Kijk eens, kijk eens. De BM heeft toch mogelijk gemaakt dat het voor uh, uh, een groot publiek uh, beschikbaar kwam. Uh, de de volkswagen onder de PC's wordt het ook al genoemd. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Het is uh, een wijdverbreid uh, apparaat dat heel lang uh, werkt. En uh, geloof het of niet, uh, hij werkt dan de dag van vandaag nog. We hebben een, uh, pas geleden een, uh, iemand gesproken die uh, dat apparaat uh, gewoon weer eens opgestart heeft. En ja, maar, maar eerlijk gezegd, ik zou de computers van vandaag wel eens zien. over 30 jaar of die het dan überhaupt nog wel doen. En dat apparaat werkt gewoon en ze hebben ook nog. Al je vast geprobeerd om hem op internet aan te sluiten. Ook dat werkt nog. Het, het, is, het is geen gezicht, maar hij doet het nog steeds. En het werkt. Vandaag dus in 1981 de introductie van de computer.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 Jij bent onze correspondent uh, in Duitsland. Uh, hoe goed volg jij uh, de Nederlandse actualiteit? Nou, natuurlijk uh, heel goed. Uh, kijk, ik ben journalist en uh, woon in Duitsland. En uh, dan kun je natuurlijk uh, de knop op de radio aanzetten, maar dat moet dan via internet uh, gaan. En, uh, en voor de rest uh, zie je dan ook via datzelfde internet uh, de kranten als de Telegraaf en uh, andere bladen. Uh, maar natuurlijk ook uh, uitzending gemist is uh, erg belangrijk in Den Vreemde. Zouden wij nu bijvoorbeeld over het nieuws van vandaag een gesprekje kunnen voeren... vervoerbedrijven in Nederland die 30 miljoen euro op de rekening houden... van vergeetachtige reizigers, of is dat dan weer net iets te veel gevraagd? Nee, zeker niet. Kijk, als ik opsta, dan gaat uh, Radio 1 gaat, uh, gaat aan. En uh, dan weet ik natuurlijk precies wat er dan ook uh, in Nederland uh, gebeurt. Uh, dat kan via de smartphone of via de, uh, de iPad. En uh, anderzijds... Uh, ja, de Duitsers hebben soortgelijke uh, problemen in het openbaar vervoer. En uh, dat is natuurlijk interessant om een uh, vergelijking uh, te maken. Ja, jij woont al 15 jaar in Duitsland. Op welk punt houdt de interesse op qua actualiteiten? Hoe, hoe geïnteresseerd ben je nog? Nee, voor, voor jouzelf. Als je daar dus in Berlijn zit, je leest de headlines, neem ik aan. Maar op welk moment denk je ja, dit, dit uh, volg ik gewoon allemaal niet meer. Ja, wat betreft Duitsland uh, volg ik natuurlijk uh, alles. En uh, bij Nederland ook. Uh, journalisten dat zijn veel vraten. Hoe die, klein ook? Die vreten het nieuws en uh, dat houdt eigenlijk nooit op. Ja, welke gebeurtenissen is je bijvoorbeeld uh, bijgebleven. in de jaren dat jij in Duitsland zat. maar toen er dus grote dingen in Nederland uh, aan de hand waren? Nou, uh, vooral de, de moord op Fortuin. en ook de andere moord op Van Gogh. Uh, dat zijn toch hele ingrijpende gebeurtenissen. Geweest en uh, in dat tijd ben ik toen in Rotterdam uh, erbij geweest als, uh, als leerlingjournalist. journalist uh, uh, heb toen gezien hoe, uh, hoe Nederland ook uh, sterk veranderde in de jaren ook, uh, erna. En dat waren toch wel echt uh, belangrijke gebeurtenissen. Ja, persoonlijke vraag. Waarom ben jij eigenlijk naar Duitsland uh, verhuisd? Puur voor het land of uh, ook nog persoonlijke redenen? Nou, uh, dat een beetje met, uh, met studie te maken, omdat ik me in de studie uh, concentreerde op... Uh, de val van de muur en de, de Oost-Duitse dissidenten die hier uh, het land hebben veranderd. En uh, daarnaast uh, moet je ook zeggen dat uh, Berlijn in de jaren negentig toch een uh, stuk interessanter nachtleven had. Met uh, minder ja. regels en zo. En um, ja, in Amsterdam sloten de It en de Roxy. En uh, in Berlijn was eigenlijk toen alles mogelijk. Jij wilde en wilde uh, door. Precies, het, uh, er zijn geen sluitingstijden. En, uh, uh, de halve stad als Berlijn lag, uh, lag braak. En daar kon je dus van allerlei uh, spannende dingen beleven. Ja, kijk jij anders naar Nederland sinds je in, uh, in Duitsland woont? Ja, natuurlijk. Uh, je ziet inderdaad dan dat die Nederlandse treinen... niet zo puntelijk, niet zo stip te rijden als de Duitse baan hier... En... Ook het eten is natuurlijk uh, heel anders. Het is uh, duurder, je krijgt kleinere uh, porties in Nederland. En ook de kwaliteit is uh, niet altijd uh, uh, perfect. En anderzijds krijg je natuurlijk geen, uh, geen Surinaamse rotte hier. En ook uh, geen lekkere rijsttafels. En de Patatoorlog, uh, ja, als je hier om een pommes kriek vraagt. Uh, met, uh, met uitjes en pindasaus, dan, dan kijken ze hier wat wazig aan. Hoe is de interesse in Duitsland voor Nederland? Wat merk je daarvan in de kranten en op televisie? Oh ja, die is eigenlijk uh, nieuw. Uh, afgezien van. Uh, de vaart, maar, wij, zijn, uh, wij zijn het buurland. Uh, dus de interesse die is er vooral als het om, uh, om voetbal gaat. Maar hoe komt dat? Want we, we zijn de buren. Ja, we waren zeker de buren. Voor West-Duitsland was het wat belangrijker. Maar Europa is tegenwoordig uh, groot en uh, uh, vooral uh, China wordt opeens als een belangrijke partner gezien. En uh, niet zozeer uh, Nederland, wat als tweede handelspartner geldt. Maar uh, de blik is vooral op het, op het oosten, op uh, Polen en op Rusland en op China uh, gericht en wat minder op het westen. Ja, jarenlang kwamen de Duitse collega's naar Nederland om verhalen te maken over de tolerantie die niet meer zou bestaan. Uh, is dat verhaal inmiddels uitgekoud en uh, ja, vergeten? Niet meer interessant? Nou, Nederland is nog steeds zeer uh, tolerant en uh, mensen zijn zeer vriendelijk en zo. Ik denk dat de Duitsers vooral wat zijn geschrokken dat er uh, uh, dat gebleken is dat er grenzen zijn aan de tolerantie. Dat niet meer. Alles kan en uh, uh, dat niet meer. Alles voor uh, zoete koek uh, wordt, uh, wordt genomen. En uh, dat hadden ze niet verwacht uh, bij de coffeeshops uh, op de Wallen. Uh, met omgang met, het, uh, met de buitenlanders in Nederland. En uh, vandaar dat ze daar een beetje op zijn teruggekomen. Maar ik bedoel eigenlijk te vragen dat die interesse, die was er de afgelopen jaren over juist dat thema. Maar is dat inmiddels niet uitgekoud? Ze weten in Duitsland ook wel dat er iets is veranderd in Nederland. Die naar, de, die naar de radio luisteren en af en toe uh, een landelijke krant lezen. Maar de meeste Duitsers die zien Nederland toch als een, uh, een heerlijk uh, vakantieland... Uh, waar je uh, prima kunt, uh, kunt zeilen en uh, lekker in de duinen uh, kunt fietsen. En uh, wat er precies in Nederland gaande is, dat weten ze eigenlijk uh, helemaal niet. We blijven gewoon dat onschuldige kleine broertje ja, in het Westen. Uh, grosso modo kun je dat wel stellen dat het inderdaad... Uh, uh, de vriendelijke Nederlanders zijn die zo gezellig uh, met Rafal en uh, zijn uh, ex-vrouw uh, uh, Sylvie dan op de Duitse televisie op een fiets met een, een, een camper erachteraan uh, uh, door het televisiebeeld heen oh. uh, fietsen. Daar kijk je iedere avond naar. Uh, Rob, tot slot. Zou je nog terug willen naar Nederland? Ja, voor bepaalde dingen natuurlijk wel. Ik bedoel, uh, zeker uh, als je kijkt naar het, uh, het eten, dat, uh, dat mis ik heel erg. En uh, de frisse wind en uh, de openheid van de Nederlanders. De Duitsers zijn toch wat, uh, wat stug natuurlijk. En uh, ja, echt mooie duinen heb je er ook niet uh, zoals in nee, Nederland. Goed erop. Ik, dus ga even... het hierbij, ik ga het hierbij laten. Wij zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste half uur. Zometeen regisseur Alex van Warmerdam is de gast. Zijn nieuwste film Borgman gaat eind deze maand in première. Blijf luisteren.